7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal een nieuwe trend. Salaris inleveren om je baan te behouden. En een doorstart van onderdelen van OAT. Daar moeten we dadelijk meer over. En ook al in het NOS-journaal met Dorot Megens.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 dat het land dit ook wil blijven doen. Ons recht om te verrijken is niet onderhandelbaar, zei hij tegen de Amerikaanse zender ABC. Negotiations are on the table to discuss various aspects of Iran's enrichment program. Our right to enrich is Zarif eist in ruil voor inspecties dat Amerika een eind maakt aan de economische sancties tegen Iran.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 mits ze daar iets voor terugkrijgen. Wordt niet verwacht dat het kabinet en de oppositie... tot één alomvattend akkoord over de begroting komen. Mogelijk worden er deelakkoorden gesloten. De PVV en de SP schuiven niet aan bij het overleg. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria... heeft dan zeker veertig studenten het leven gekost. Dat heeft de directeur van een lokaal ziekenhuis gezegd. Gewapende mannen bestormden gisternacht een slaapzaal en openden het vuur. Ook werden schoolgebouwen in brand gestoken. Bergen van de Slachtoffers heeft de hele dag geduurd. De aanslag is vrijwel zeker. Het werk van de terreurbeweging Boko Haram. Die organisatie wil in het noorden van Nigeria een islamitische staat stichten... en heeft vaker aanslagen gepleegd op scholen. De Vlaamse cabaretier Wim Helse heeft de Polifinario-prijs gewonnen... met zijn programma Spijtig, Spijtig, Spijtig. De jury van Schouwburg en Concertgebouwdirecties... noemt die voorstelling een mooi filosofisch betoog... met krankzinnige voorbeelden en uitstapjes... Helze kreeg de prijs in de Kleine Comedie in Amsterdam. In 2009 ging de polyfinario ook al naar Wim Helze. Hij is de eerste die hem twee keer wint. Ja, ik ben de eerste die hem twee keer wint. Ja. Uh, dus op naar de zeven, zou ik zeggen. Dat is mijn streven. Zoals Slims Armstrong zeven keer de Ronde van Frankrijk heeft gewonnen.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 Verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Marcel, het zijn allemaal dagelijkse files bij Amsterdam en bij Rotterdam. De enige die opvalt is een aanrijding op de A12, Duitse grens, richting Arnhem. Daar staat tussen de Afritbeek en Duiven nu 4 kilometer. En de bussen van OAT die gaan misschien weer rijden. Wat de curatoren nog meer aan het doen zijn, hoort u zo dadelijk. Zweden zijn slim. In Zweden zijn veel onoverzichtelijke en donkere wegen...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 Jopcbusiness.nl In welke versnelling staat uw organisatie? Doe de test op jolt.nl slash schakelen. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Wat hier vandaag gebeurt is een massale uiting van solidariteit. We gaan terug naar de jaren 70, massale demonstraties voor meer toen. Nou, dat zullen we waarschijnlijk niet meer horen als de huidige trend doorzet. Personeel levert sinds twee jaar juist salaris in om een baan te behouden. Een kwart van de werkgevers heeft dit jaar personeel gevraagd om genoegen te nemen met minder salaris. Blijkt uit onderzoek van bureau Berenschot. Voor sommige bedrijven betekent dat uiteindelijk de redding. Bouwbedrijf Wissing uit Barendrecht stond begin dit jaar op de rand van een faillissement. En dus werd het personeel door de directie voor een keuze gesteld. Waar waren twee keuzes. Of je gaat mee in het avontuur van een doorstart en je levert een stuk van je salaris in. Of ik ga thuis zitten. Iedereen bij het bedrijf ging hetzelfde verdienen. En dat was even wennen voor de werknemers van Wissing die er flink in salaris op achteruit gingen. Er is nog maar minder dan 50% over, dus... Uh... Dat doet, ja, dat, dat merk je wel. Dus dat is een behoorlijke impact. Dus dat is ook wel iets wat je thuis uh, met je vriend bespreekt. Van, goh, uh, dit is er aan de hand. Wat vind jij er eigenlijk van? Sinds lange tijd sta je regelmatig rood op je bankrekening. Hoe voelt dat? Nou, het is even wennen. Het is, even wennen. Ja. Ja. het is zeker niet de eerste keer dat bedrijven mensen in functie willen terugzetten... of vragen genoegen te nemen met minder salaris... Het plan komt om de paar jaren het nieuws. En begin dit jaar was ICT-bedrijf Capgemini nog van plan. Vooral ouderen zouden daar minder moeten gaan verdienen. En flink ook. Het is een taboe dat eraan moet geloven, zegt de directie. Loon naar werk in plaats van leeftijd. En de vraag is of het ook bij andere bedrijven gaat spelen. Capgemini krabbelde na de ontstaande ophef deels terug... maar veel andere bedrijven deden dat dus niet. Bij bouwbedrijf Wissing gaat het intussen weer goed... Als het in de toekomst weer beter gaat met het bedrijf... hopen de werknemers de inloon weer op vooruit te gaan. Nu heb ik uh, een perspectief. En dat is wat me natuurlijk geboden is. Als ik nu mensen om 12 uur s'nachts bel en ik zeg van kom je tekenen... Dan komen ze echt tekenen. Dat is, dat is gewoon zo. Nou, in de studio bij ons aanwezig Hans van der Spek. Hij werkt namens bureau Berenschot mee aan het onderzoek... onder meer dan duizend werkgevers. Meneer van der Spek, fijn dat u bij ons bent. Dank u wel. Hoe lang, deze hoe lang is deze trend gaande in Nederland? Um, dat kan ik op dit moment even moeilijk zeggen. We zien wel iets wat de laatste jaren wat, uh, wat duidelijker aan het worden is. Um, de vraagstelling die we aan het onderzoek... dat we samen met de ADP in opdracht van Performa uitgevoerd hebben. Um, we hebben een vraag eraan toegevoegd, omdat we uit salarisonderzoeken die we deden, merkten dat ook een aantal respondenten aangaf van hé, hey, ik ga op inkomen achteruit. Ja. En vervolgens leek dat een goede vraag om te zeggen, we gaan nu eens de HR-professionals vragen van hé, hey, is, dit, is dit beleid? Want dat had dat niet te maken met uh, belastingverhogingen bijvoorbeeld? Nee. Nee, dus, inderdaad, dus men gaf aan: van, oh, joh, mijn, mijn uh, salaris uh, gaat achteruit. En we hebben dus nu deze keer gevraagd: van, goh klopt dat, uh, herken je dat signaal, doen jullie dat in, in jullie bedrijf ook. Ja. En in 4% van de gevallen uh, gaven uh, de respondenten aan van... ja, nee, bij ons speelt dat. Ja. Dus in, echt in 4% van de bedrijven, van de werkgevers... vraagt het personeel om echt om salaris in te leveren. En dan gebeurt er nog van alles meer. Hè? Er worden mensen in een, een lagere functie gezet. Er wordt afgezien van onkostenvergoedingen. Ja, nee, het, is een, het is een mix die, die je ziet... Um, he, wat, wat ook speelt inderdaad, een, uh, 28% van de, de bedrijven, dus ruim een kwart waar je het uh, net over had, um, is, is er sprake van demotie. He, dus worden mensen teruggezet in, uh, in functie. Nou, dat hoeft niet alle in alle tijden ook direct gepaard te gaan met het inleveren van het salaris. Nee. Het kan ook zo zijn dat het perspectief stopgezet wordt. Nee. He, dat je bevroren wordt op een bepaald salaris. Is het allemaal verplicht? Heeft u dat ook gevraagd? Nou, wat, wat ik ervan merk, hè, want het is niet iets wat uh, heel breed gecommuniceerd wordt. Uh, wat ik van merk, en dat bleek ook een beetje uit de inleiding die jullie net uh, gebruikten, is dat het uh, wel redelijk dringend wordt opgelegd. En ja. op een gegeven moment is ook de situatie, denk ik, van een aantal bedrijven. Kijk, bedrijven zullen dat niet voor niets vragen. Uh, dan is er dus echt iets aan de hand. Uh, en is het vaak een, een kwestie van, uh, van noodzaken of we overleven. Hmm. Zijn er sectoren die eruit springen? Heeft u dat kunnen terugvinden? Want er zijn natuurlijk sectoren die het erg lastig hebben in Nederland. Ik denk zelf aan, aan de bouw. Ja, nou, de bouw is wat dat betreft, uh, ik zou bijna zeggen, een inkoppertje. Ja. Eh, want het is logisch dat je daar verwacht. Uh, jullie voorbeeld refereerde daar ook aan. Um, da, da, die springt er echt uit. Daar hmm. zit in 17% van de respondenten. Uh, die uit de bouwsector geeft aan veel, bij ons is dat, uh, speelt dat. Uh, maar daarnaast zijn ook uh, kennisintensieve dienstverlening. Dan kan het bijvoorbeeld organisatie-adviesbureaus uh, zijn, maar ook ICT is en dergelijke. Ja. Eigenlijk bedrijven met een hoge uh, personeelsfactor. Hè, waar waar de, de inzet van mensen een belangrijk onderdeel van de kostprijs is. En dat nou, precies, want het is allemaal om de kosten omlaag te brengen, zodat er ja, minder verlies gaat. ...gemaakt wordt door bedrijven en ze uiteindelijk niet failliet gaan, hopelijk. Ja, nou, ja, eens. De, dus wat dat betreft is, is dat de, de inzicht. Men, men ziet zich een noodzaak om de, om de loonkosten te drukken. En op het moment dat je als bedrijf ziet dat jouw kostprijs af gaat wijken... ...van de opbrengst die je kunt genereren, ja. dan zul je iets moeten. En is het je... dus ook een tijdelijke maatregel? Krijgen werknemers dat ook te horen? Weet u dat? Dat weet ik, weet ik niet zeker hoe het gecommuniceerd wordt. Het is wel uh, uh, zeg maar vaak in de verwachting van uh, ja, als het weer beter gaat, dan kunnen we zaken weer gaan, gaan herstellen. Mm. Ik denk daarbij wel dat het de stelling is dat het niet dé oplossing is. Um, er zou meer moeten gebeuren. Als je alleen de salarissen naar beneden doet en voor de rest verandert er niets in het bedrijf, ja, dan, dan is het, uh, ja, dan is het een, een tijdbom. Waar denkt u dan aan? Nou, ik denk dat je op dat moment dus echt na moet gaan denken. Van, hey, er is dus onvoldoende vraag naar de producten die we op deze manier aanbieden. Dus we zullen de producten, diensten op een andere manier vorm moeten gaan geven. Je zal ook uh, efficiënter je, moeten gaan werken. Je, je zal efficiënter wordt. moeten gaan werken. Of je zal inderdaad andere producten of diensten moet, uh, moeten gaan leveren. Nee. Dat maar is vast... ook een punt. qua kwam motivatie. Want het betekent natuurlijk qua motivatie wel iets voor je medewerkers. Nee. En die zullen dus dan ook vragen. Ja, jij vraagt nu, beste werkgever. Jij vraagt nu van mij een loonoffer. Nee. Help mij dan wel inderdaad. Bied mij dan een perspectief. En dan ja. verwacht ik ook wel dat er meer gebeurt als louter en alleen uh, mijn vragen het salaris in te leveren. Nog even meneer van Spek, want u zegt dat wordt gevraagd, maar er zit wel behoorlijke drang, dwang achter. Mag het ook? Want er vallen ook bepaalde werknemers natuurlijk uh, onder cao's. Ja, dat, dat, dat, is, dat is de vraag. Hè? Dat is een beetje, daarom denk ik dat het uh, ook relatief veel onder, onder de radar geplaatst vindt. He, dat het niet al te open over is, uh, gecommuniceerd wordt. Uh, het is natuurlijk ook zeker niet iets om, uh, om trots over te zijn. En uh, nou, Wat mij even opgevallen, is inderdaad want dat begin dit jaar heeft, uh, het, uh, zowel de CNV als de, als de FNV, als ik het goed heb, hebben meldpunten uh, ingesteld. Om uh, op basis van signalen die ook zij kregen, van hey, op welke onderdelen welke bedrijven proberen te tornen aan uh, de naleving van CO's. En want in, zoals we in de inleiding al aangaf. Het gaat niet alleen om het inleveren van salaris. Het kan ja. ook om tal van andere fa facetten gaan. Verminderde pensioen eh, Korten op eh, reiskostenvergoeding. Eh, en dergelijke. Ja. Dus ja, eigenlijk... Men probeert op het brede scala van personeelsgerelateerde kosten uh, kritisch te kijken. Wat kunnen we doen? Goed. Reden genoeg om daar even over door te praten. Dat doen we na acht uur uh, met FNV voorzitter uh, Ton Heerts. Meneer van de Spek, Hans van de Spek van Adviesbureau Werenschot. Hartelijk dank voor de uitleg. We gaan door naar OAD en naar uh, curatoren. Een van de curatoren, Wim Gramsma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wim Gramsma had dit trouwens um, OAD kunnen redden. Een loonoffer. Ja, wellicht. wellicht. Maar ja, dat is nu een beschouwing achteraf. Dus daar hebben we niet zo heel veel aan op dit moment natuurlijk. Nou ja, nou ja goed. We komen nog op uh, um, hoe het OWAD vergaan is. Dat willen we zo ook nog eventjes aan u vragen. Want er hebben we ook nog wat vragen over. Eerst maar even naar het meest actuele. Namelijk dat het bekendste onderdeel van OWAD gered lijkt. Het busbedrijf maakt een doorstart. Samen met uh, een dochter van OWAT, SRC Cultuurvakanties. We gaan ook zelfstandig verder. Ja. Waren dit de onderdelen die op zichzelf het nog wel goed deden bij de OWAD groep? Ja, zeker. Ja, dit waren onderdelen die, uh, die uh, het uh, redelijk goed deden in het totaal. Ja. Is hiermee wel, meneer Gamsma, een doorstaat van het hele bedrijf van de baan? Dat was eigenlijk al wel duidelijk, hè? Nou ja, dat, dat, dat kan niet meer natuurlijk. Het nee. hele bedrijf dat omvat ook deze twee divisies en, uh, en uh, die uh, gaan nu in andere handen over. Dus dat houdt per definitie eigenlijk in dat een doorstap van het hele bedrijf niet meer mogelijk is. Nee. En zijn er dan nog andere onderdelen uh, waar u ook naar kijkt, waar u mogelijkheden voor ziet? Jazeker, die zijn er. En, uh, en uh, de, de curatoren, u, u, u noemde net dat ik curator ben, dat ben ik niet. Ik ben woordvoerder namens de curatoren. De curatoren die zijn het hele afgelopen weekend bezig geweest in gesprekken met partijen die mogelijkerwijs onderdelen van de OAT-groep over willen nemen. En die gesprekken worden vandaag ook weer voortgezet. Dus we leven wat dat betreft bij de dag en we proberen elke dag ja, toch zo goed mogelijk te kijken of we wij, of wij in staat zijn om nog onderdelen door te starten of, of te, te verkopen aan andere partijen. Mm. U haalt ook kapitaal uit de failliete inboedel van OWAT. De 125 bussen, of dat doen de curatoren dan, hè, die ja. euh, het in het bezit had. Dat moet verantwoord worden naar schuldeisers. Voor welk bedrag kopen investeerders zich nu in? Nou, daar kan ik helaas geen uitspraken over doen. De, de, mm. dat, dat hebben de curatoren gevraagd... om daar nog even geen informatie over te verschaffen. En u kunt ook geen informatie verschaffen over wie die investeerders zijn? Nee, nee helaas, nee. En of ze de naam OAT houden? Ook niet. Nee. Nee. Dat, er, er is voor het busbedrijf is er een, een overeenkomst op hoofdlijnen. Nu, waarmee in ieder geval de werkgelegenheid van, van 200 mensen is gegarandeerd. En de komende dagen worden gebruikt om die hoofdlijnen om te zetten, ook in de details. En we zullen in de loop van de week met meer informatie daarover komen. Oké. Okay. In het Telegraaf lezen we vanochtend dat de curatoren van OWAT het gevoerde directiebeleid. Het mogelijke falend toezicht van commissarissen. en de rol van accountants gaan onderzoeken. We lazen eerder in het FD al een verhaal over dat er geruzie was tussen de familie. Um, de oprichters van OAT en de commissarissen. Um, hoe zit dat... Is daar inderdaad oneenigheid geweest? Is daar sprake van falend toezicht en, en wordt dat onderzocht? Nou, de, de, de curatoren die stellen dat zij op dit moment eigenlijk niet op dat, uh, dat uh, nieuws en die berichtgeving kunnen reageren. En ze houd, onthouden zich ook van, van commentaar. Zij concentreren zich op dit moment volledig voor 100% op de doorstart van een aantal onderdelen van de oot groep En het behoud van werkgelegenheid. Dat is hun primaire taak. Mm -hmm. uh, daarnaast, zoals... In elk faillissement gebruikelijk zal er in het vervolgproject... een onderzoek worden gedaan naar financiën, beleid en toezicht eh, daarop. Okay. Uh, en wanneer dat onderzoek gaat plaatsvinden is... op dit moment nog niet eens bekend. Maar u zegt eigenlijk er is niet zo dat er concrete aanleiding voor is. Dat gebeurt altijd, zo'n onderzoek. Ja, dat klopt. Ja. De berichtgeving in de Telegraaf... Da daar lijkt het op alsof daar speciaal nu de focus op gelegd is. Dat is absoluut niet het geval. Goed, dat is dus standaard. Dan nog even naar de 7.000 reizigers in het buitenland. Is inmiddels iedereen terug? Uh, nee, niet iedereen is terug, maar het aantal mensen wat nog in de problemen zit omdat ze rekeningen moeten betalen is, is, is, is zeer fors gedaald. En er zijn ook nog mensen die gewoon hun vakantie af kunnen maken en gewoon ook een deze dagen weer terugkeren. Namens de curatoren. Wim Gamsma, hartelijk dank maar weer u ja. uitzet, dat u even in uitzet. Duits Goedemorgen. We gaan naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Dus, uh, Lara, er vallen twee files, uh, ja, die steken er echt met kop en schouders bovenuit. Een aanrijding op de A2, Maastricht richting Eindhoven... tussen Nederweert en Marhezen, 7 kilometer. Zijn auto door de middenvangrail gegaan. En ook een ongeluk op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Alfred Beek en Zevenaar staat daar 7 kilometer. De rechte rijschok is dicht. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken mag van een Kamermeerderheid niet tornen aan de mensenrechten tulp. Dat is een prijs voor mensen die met grote risico's de mensenrechten verdedigen. Maar de minister ziet liever dat daarvoor in de plaats een innovatieprijs komt. De Human Rights Innovation Award. Een prijs die specifiek gericht moet zijn op het bevorderen van mensenrechten door innovatie. We gaan erover praten met de Tweede kamerlid en Buitenland woordvoerder voor de Partij van de Arbeid. Michiel Servaas, goedemorgen. U ziet dat niet zitten. Waarom vindt u dat die tulp moet blijven bestaan? Nou, voor de duidelijkheid, de nieuwe prijs die de minister voorstelt... die innovatieprijs, die vinden wij uitstekend een heel goed idee eigenlijk. Want maar daarnaast? Juist in uh, op ontwikkelingen die je ziet... Hè, dat mensenrechtgroeperingen steeds vaker gebruik maken... van social media, van internetplatforms en dergelijke. Dus om dat soort clubs te ondersteunen... en daar wordt dan ook echt, uh, laten we zeggen, technische assistentie aan verleend... Dat vinden wij een hartstikke goed voorstel, dus dat steunen we. We vinden het alleen jammer als de, de oude mensenrechtenprijs, de TULP, en ik zeg oud, maar hij is eigenlijk pas vijf jaar oud, uh, zou verdwijnen daarmee. Want die was juist bedoeld om echt mensen uh, die, die zich in moeilijke omstandigheden hard maken voor mensenrechten, om die een steuntje in de rug te geven. Hm. Nou, en u bent ook een van de initiatiefnemers om de TULP te behouden. Dat is wel een hele directe manier om uw eigen P van de A-minister op de vingers te tikken. Nou, dat zie ik ook zo. Zoals ik, zoals ik zei, die, die, die, die prijs die voorgesteld wordt, die steunen wij van harte. Dat lijkt me, lijkt me een heel goed idee. Mm -hmm. uh, het gaat erom dat er een, een traditie in gang gezet is. Nee, dat uh, begrijp ik. Maar door u gaat in feite in tegen het in plan van de minister, toch? Sorry? U gaat in feite in tegen het plan van de minister. Nou, ik zie het echt als een aanvulling oh, ja. daarop. Ik zou de mm -hmm. prijs willen behouden. We gaan vandaag daar met de minister over praten... Uh, maar er is ook een idee, dat is eigenlijk aangereikt... door mensenrechtenorganisaties uh, zelf... om te kijken of er een mogelijkheid is om die, die, die oude prijs, die tulp... bedoeld voor mensenrechtenverdedigers... om die wellicht ook als, als parlement uiteindelijk zelf uit te rijden. Dus dat is, is er een, eigenlijk als een aanvulling. Is er geld voor twee prijzen dan? Nou, dat valt te bezien. Uh, kijk, bij, de, bij, bij dit soort prijzen gaat het in eerste instantie natuurlijk niet om het geld. Hè. Uh, het gaat om het, om het gebaar dat je geeft aan mensen... Een steun die ze in de rug geeft, erkenning voor het werk dat ze doet. En dat kan mensen die in landen wonen en werken, waar hun werk onder druk staat, vaak enorm helpen. Uh, als bijvoorbeeld het regime in dat land weet dat zij gesteund zijn uh, door een land uh, in West-Europa, door een parlement in West-Europa bijvoorbeeld. Hm. Maar is dan dan geen belemmering dat de afgelopen twee jaar de, de winnaar de prijs al niet in ontvangst kon nemen? Ja, dat is heel spijtig uh, geweest. Uh, dat heeft natuurlijk precies te maken met de moeilijke omstandigheden waaronder deze mensen werken. De laatste winnaar kwam uit India. Kon inderdaad niet komen. Maar daarvan is wel bekend dat hij juist uh, nou ja, zich echt gesteund voelde door het feit dat die prijs werd, uh, werd toegekend. En uiteindelijk kan dat mensen ook helpen om veiliger uh, hun werk te doen. Een goed voorbeeld misschien is uh, afgelopen week waren er mensenrechtenactivisten uit Saoedi-Arabië uh, op bezoek... samen met een delegatie van Amnesty bij de Tweede Kamer. En die zeiden precies dit. Wij willen gewoon erkenning voor het werk dat we doen. Wij merken als wij openlijk gesteund worden uh, door een land als Nederland... dat zo'n goede reputatie heeft op dit gebied... Uh, dat het ons helpt dat autoriteiten minder snel uh, ons werk zullen verstoren... een organisatie verboden zullen verklaren, et cetera. En dus zegt u behoud die tulps. Michiel Servaas van de Partij van de Arbeid. Hartelijk dank. Jo, graag gedaan. Goedemorgen. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Juanes met la camisa negra. Gaan we weer naar Jeroen Schutheizer. Die is in Amsterdam vanochtend. Is bij uitgeprocedeerde asielzoekers. En probeert een ontbijtje voor ze te maken. Maar dat valt niet ja. mee, Jeroen. Nee, dat valt niet mee. Want ik, ik heb helemaal geen messen en, en, en vorken. En we gaan er zo meteen wel op zoek, hoor. Het is uh, nog vroeg. En een hoop mensen die slapen nog. En naast me staat Savannah Cole, vrijwilligster. En co-oprichter van de Vluchtkerk. En ja, Savannah, je houdt je al jaren bezig hè, met deze mensen. Ja, dat klopt. Ja, ik ben nu inmiddels een jaar lang met deze mensen bezig, ja. En vandaag is de laatste dag dat ze in dit oude kantoorpand zitten. Uh, je had het net over een zwarte dag voor Amsterdam. Ja, absoluut. Een zwarte dag voor Amsterdam. Een hele trieste dag. Er worden 200 mensen dakloos. En niemand iets doet, dus... Uh... Um, ja, want die mensen komen op straat. En hoe het verder gaat is onbekend... Um, er zullen toch veel mensen zijn die zeggen van... ja, die mensen zijn uitgeprocedeerd, uh, hun verzoek is afgewezen. Mm -hmm. Ze moeten eigenlijk terug naar de landen waar ze vandaan komen. Eh, uh, Somalië, Ethiopië, Soedan, Eritrea. Mm -hmm. uh, waarom gaan ze niet terug? Nou, heel veel mensen kunnen niet terug. Dus bijvoorbeeld omdat ze uh, geen paspoort hebben... en omdat ze daarom geen uitreisverbod krijgen... Of of uitreispapieren krijgen, of uh, omdat ze bijvoorbeeld uh, niet geaccepteerd worden... in het land van herkomst, dus ze willen wel terug. Maar het land van herkomst zegt, ja, wij kennen jou niet, wij herkennen jou niet... wij willen jou niet meer terug. Dus, dus ze zitten gevangen in Nederland en ze kunnen gewoon echt niet terug. En geen werk, geen recht op school... Nee, klopt. Ze zitten hier eigenlijk uh, gevangen in Nederland en ze mogen niks. Ze hebben helemaal geen rechten. Ze kunnen niet zelf geld verdienen. Ze kunnen ook geen belasting betalen bijvoorbeeld. Dat zou eigenlijk heel mooi zijn. Sommigen zijn hier al tien jaar op kosten van de staat. En uh, ja, die hadden in tien jaar lang een mooie baan kunnen hebben... en geld kunnen verdienen en uh, iets kunnen bijdragen. Je gaat zo naar burgemeester Van der Laan. Samen met uh, Osman, die mij net uh, hier binnenliet. Wat moet dat gesprek opleveren? Uh, nou, we gaan, aan, ja, we gaan Van der Laan uitleggen dat uh, het aanbod wat TV heeft gedaan... dat wij denken dat dat geen goed aanbod is. Wat was het aanbod? Uh, het aanbod is dat, uh, dat ze uh, als ze zeggen dat ze willen terugkeren... dat ze dan zich bij DTMV kunnen melden... Wat is dat? Dienst terugkeer aan vertrek vandaag. En dat ze dan met een bus naar een uh, vrijheidsbeperkende locatie in Groningen mogen. Dus dat is een, een locatie waar ze niet meer uit mogen. En waar ze dus twaalf weken aan terugkeer kunnen werken. Maar het meeste van de mensen hebben al in een vrijheidsbeperkende locatie gezeten. En dan hebben ze twaalf weken gewerkt aan terugkeer. En dan lijkt dus dat ze niet kunnen terugkeren. Want dat is namelijk hun probleem. En dan, uh, dan worden ze gewoon weer op straat gezet. Dus... Dit is gewoon een aanbod wat, ja, wat totaal geen zin heeft. Uitzichtloos, Savannah. En het gesol met uh, deze mensen gaat uh, verder. Um, zometeen komt er nog iemand van uh, Vluchtelingenwerk Nederland. En daar spreek ik dan mee. Tot later. gewoon schutteisig over mensen die terug moeten... maar niet terug kunnen. U hoort hem straks weer. Terwijl u geniet van uw luxe boerderij op Hof van Saxe...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 Het is half acht, we gaan naar wat meegens voor het nos voornaam Zou u misschien wat salaris willen inleveren? Die vraag kregen werknemers dit jaar voorgelegd bij 4% van de Nederlandse werkgevers. Blijkt uit onderzoek van adviesbureau Berenschot en salarisverwerker ADP onder personeelsmanagers. De meeste loonoffers werden gevraagd in de bouw. En ook vragen steeds meer bedrijven aan hun mensen om een lagere functie te bekleden. Verder wordt er gesnoeid in financiële extra's zoals reiskostenvergoedingen en verlofregelingen. Internationale inspecteurs zijn welkom in Iran... om de nucleaire installaties te controleren. Minister Zarif van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd. kan een onderdeel zijn van nieuwe onderhandelingen... met de Verenigde Staten. Wel moet Amerika dan een eind maken... aan de economische sancties tegen Iran, zei Zarif. De curatoren van het failliete OAD... hebben voor twee onderdelen van het bedrijf... overnamekandidaten gevonden... Het owad busbedrijf wordt overgenomen door de voormalige directeur en een nog onbekende investeerder. En daarnaast komt SRC Cultuurvakanties weer in handen van de oprichter die zijn bedrijf in 2002 aan Owat had verkocht. FNV-bondgenoten en de Unie zijn blij met de doorstart, maar ze vrezen wel het ergste voor de 140 Owat reisbureaus. De aanslag op een schoolcampus in het noordoosten van Nigeria heeft aan zeker 40 studenten het leven gekost. Gewapende mannen bestormden gisternacht een slaapzaal en ze openden het vuur. En ook werden schoolgebouwen in brand gestoken. Die aanslag van gisteren is vrijwel zeker het werk van de islamitische terreurbeweging Boko Haram. En een vliegtuig van Alitalia heeft gisteravond een harde landing gemaakt... op het internationale vliegveld van Rome. De Airbus A320 had problemen met het landingsgestel. Deel daarvan klapte niet uit. Piloten wisten het toestel veilig aan de grond te krijgen. Aan boord waren 151 passagiers en 5 bemanningsleden... die allemaal met de glijbaan naar buiten kwamen. Zijn alleen wat licht lichtgewond geraakt. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel Severin, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Die mooie nazomer houdt u nog even aan. Die houdt nog even aan. Ik zie pas donderdag in de loop van de dag een weersverandering komen. Dan neemt de bewolking echt toe. Dan neemt de kans op regen ook toe. Pas donderdagavond eigenlijk. En vanaf vrijdag zijn we dan ook die toch enigszins nare oostenwind kwijt. Maar tot die tijd houden we het, uh, het zeer zonnig. En het dus ook droog. Ja, nare oostenwind. Want dat wisten wij vlagen wel koud, vind ik. Ja, hij maakt het echt voor het gevoel koud. Uh, we kunnen zelfs alweer over een gevoelstemperatuur spreken vanmiddag. Want oh, de thermometer geeft 14... Ja, dat is vroeg, maar ja, met die oostenwind krijg je dat. De thermometer geeft 14 tot 17 graden aan. Maar voor het gevoel is het uh, nou, een graad of 11 in het noorden... en een graad of 14 in het zuiden. Dus het gaat een graad of 3 af. Dat komt doordat die oostenwind hele droge lucht aanvoert. En dan voelt het op de huid net wat kouder aan dan dat het in werkelijkheid is. Maar uit de wind in de zon, zoals we altijd zeggen in het najaar... dan is het nog steeds volop genieten. Michiel Severin, tot over een uur you yeah. We rijden door naar Jolanda van der Velde. Um, ja, het is volgens mij echt een maandagochtend, of ja, niet, het een, Jolanda? Een, het is een keurige maanderochtendspits. Uh, ja, de, de dagelijkse files bij Amsterdam en Rotterdam. Die staan er gewoon weer. Die staan er <laughs> weer. Uh, ja, wel een aanrijding hebben we gehad op de A2. Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Marhezen, 10 kilometer. En ook op de A12 Duitse Rens richting Arnhem is die behoorlijk. Tussen Af het Beek en Duiven, 8 kilometer. Maar daar zijn alle rijstroken weer open. Nou, tot zo dadelijk. En in Den Haag worden de algemene beschouwingen... komende week nog eens even dunnetjes overgedaan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 Vijf over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan naar Den Haag, waar de politiek deze week de achterkamer induikt... om tot een akkoord te komen over de begroting. Ja, je kan het zien als een herkansing van de algemene beschouwingen van vorige week. Toen lukte het kabinet en oppositie niet om in de schijnwerpers dichter tot elkaar te komen. We gaan erover praten met Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou, dan is het aan minister Dijsselbloem hè, van Financiën om met een oplossing te komen. Heb jij enig idee hoe hij dat gaat doen? Nou ja, wat we allemaal weten is dat hij vanmiddag op zijn ministerie... de financiële woordvoerders van alle fracties ontvangt. In ieder geval hij heeft ze allemaal uitgenodigd. En de woordvoerders van de PVV en de SP, die komen niet. Ja, dat is een soort startbijeenkomst. Dan wordt er ook gesproken over hoe gaan we het verder doen... Maar ja, hoe we dat verder gaan doen, eigenlijk niemand die het nog weet. Bij de oppositie hebben ze geen idee. Dijsselbloem heeft wellicht wel een idee, maar de oppositiepartijen in ieder geval niet. Wat we wel weten is bijvoorbeeld dat Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD... Voor het weekend zei, ik ga er niet van uit dat het een alomvattende deal wordt... dat één of meerdere partijen in één keer de hele begroting steunen. Maar het worden waarschijnlijk meerdere deals, de zogenaamde wisselende meerderheden... En we weten ook dat het in principe over een week klaar moet zijn. Maar ja, ik zeg niet voor niks in principe... ook dat is niet helemaal in beton gegoten. Kortom, we weten eigenlijk heel weinig. En we hopen na vanmiddag meer te weten hoe dit proces verder gaat lopen. Nou Joost, misschien weet je wel iets over de premier, over Rutte. Verschillende fracties hebben gezegd... ja, we willen Rutte ook persoonlijk wel zien. Dat hij zich persoonlijk daar gaat inspannen. Daar hebben ze heel lang naar hem kunnen luisteren. Gaan ze hem ook zien de komende dagen? De komende dagen weet ik niet, maar de, de, de verwachting is dat er een moment gaat komen, uh, het moment waarop uh, minister Dijsselbloem het gevoel krijgt van nou er zitten één uh, of meerdere deals aan te komen. Dan worden de financiële woordvoerders bedankt voor hun diensten uh, of zij mogen hun fractievoorzitter gaan ophalen om op een iets hoger niveau te gaan onderhandelen en dat is het moment waarop ook premier Rutte uh, gaat uh, aanschuiven. Hey, nou zullen um, partijen moeten gaan bewegen. Kabinet en coalitie zullen al concessies moeten doen. Weet jij of ze het überhaupt onderling eens zijn over wat er veranderen mag? Nou, Dat was natuurlijk vorige week bij die algemene beschouwingen ook heel erg lastig. Hè? Je zag dat, dat, dat uh, VVD en partij van de arbeid beide niet wilden, wilden bewegen. Je zag ook dat de oppositie zei van volgens mij zijn jullie zelf veel te veel verdeeld om concessies te doen... Uh, nou, er is dit weekend heel veel over gesproken. Er is niet een vast lijstje met van concessies van dat gaan we doen. Maar ze hebben wel gewoon goed met z'n tweeën verkend van waar eventueel de mogelijkheden liggen. Want het is natuurlijk wel zo dat de meeste concessies die gedaan uh, moeten worden... want het, de, de, de, de kabinet en coalitie moeten zeker stappen gaan maken dat die waarschijnlijk wel pijn gaat doen bij de Partij van de Arbeid. En dat maakt het altijd, altijd lastig in een coalitie. Als de pijn een beetje eenzijdig bij één partij terechtkomt... ja, dan krijg je scheve ogen. Dus uh, dat moeten ze goed in de gaten houden. En het besef is er ook over deze onderhandelingen. Zoals iemand het gisteravond zei, alles is moeilijk... en niets is makkelijk bij deze onderhandelingen. En dat geldt natuurlijk ook voor het sociaal akkoord. Dat wat dat er is afgesproken, verhaal, ja, ja met de sociale partners... dat staat als een huis maar waarvan de deuren openstaan... en aan het fundament wordt geknaagd. Ja, gaan uh, de werkgevers en werknemers ook nog met Dijsselbloem praten, denk je? Uh, nou ja, Dijsselbloem uh, die, die geeft aan van dat sociaal akkoord. Dat is niet mijn afdeling, dus ik ga het oh. wel over de begroting hebben. Maar minister Asscher, die, die gaat op die deur kloppen... die al een beetje staat bij het sociaal akkoord. Dus die zal gewoon vooral heel veel bellen met, met Ton Heerts en Bernhard Windjes en toch ook wel een beetje gaan verkennen, een beetje voorbereiden... van uh, ja, beste heren, er kan een moment komen... Waarop op dat sociaal akkoord toch veranderd moet worden. En dan is de verwachting van de meeste mensen... zeggen kabinet en coalitie dat het dan waarschijnlijk niet de WW-duurder zijn. Dat voorstel blijft staan. Maar bijvoorbeeld het ontslagrecht, vorige week nog onbesprekbaar... dat zou wellicht uh, de versoepeling daarvan iets naar voren kunnen worden gehaald. Nou ja, je, je merkt het wel, het kabinet is dan weer op meerdere borden aan het schaken. Ook met meerdere schakers. Aan de ene kant is Lodewijk Asscher dus bezig met de sociale partners. Dijsselbloem is bezig met de financieel woordvoerders... Ja, Kortom, het is allemaal buitengewoon ingewikkeld. En toch zijn ze redelijk optimistisch dat ze nou, uiteindelijk rond de kerst... het merendeel van hun voorstellen het gehaald hebben. Nou, dan zijn wij wederom benieuwd. Joost, vanuit Den Haag, dankjewel. En uh, de minister je gaat met uh, Ton Heerts bellen. Zullen we hem eens voor zijn vandaag? We gaan hem gewoon bellen, zo dadelijk. En met Filip Koken. Filip, goedemorgen. Ja, geef eerst maar even met mij bellen. Dat dacht ik ook. Bij deze, tien minuten over half acht. Het is tijd voor jou en tijd voor het voetbal. Want het was weer een interessant voetbalweekend. Met uh, nieuwe koploper, ploegen die aansluiting vinden... en een ontslagen trainer. Uh, is er iets te zeggen over deze Filip? Ja, er is te zeggen dat er vrijwel niets over te zeggen valt. Want uh, ja, vorige week op deze plek zei ik nog inderdaad... na die 4-0 zegen van PSV over Ajax... Van, uh, ja, laten we er maar voor waken dat we geen conclusies uh, gaan trekken. Ja. Nou, dat moeten we inderdaad voorlopig ook maar niet meer doen. Uh, de eerste uh, acht ploegen die staan allemaal op twee punten afstand van elkaar. Uh, ja. Mensen noemen dit dan wel een knotsgekke competitie. Maar ja, het moet ook weer niet te speeltuinerig worden. Betaald voetbal is wel een serieuze bedrijfstak. Het mag niet alleen maar leuk worden. Het is ook wel serieuze business. En uh, dat ontbreekt er de laatste tijd wel een beetje aan. Ja, Nu praten we weer over Twente en Vitesse. Want je die bedoelt dan, aardig. Filip, dat het te wisselvallig is? Ja, dat het te wisselvallig is. En dat het niveau inderdaad uh, niet altijd overhoudt. En dan kunnen de supporters af en toe wel een, uh, een leuke wedstrijd zien. Maar we moeten internationaal ook nog wel mee kunnen komen... En uh, ja, dat houdt momenteel niet erg over. Dat begint zelfs erg zorgwekkend te worden. Een belangrijkste van de afgelopen weekend was misschien wel AZ-PSV. Uh, al aangegeven, hè, natuurlijk. AZ won van PSV. En vervolgens wordt de trainer ontslagen. Gert-Jan Verbeek. Het vertrouwen zou geschaad zijn. zou ook al enige tijd spelen. Is jij nou, jou nou helemaal duidelijk wat daar is gebeurd? Nou ja, dit is wel iets wat, wat Gert-Jan Verbeek natuurlijk bij, bij vrijwel iedere club wel een beetje achtervolgt. Hij heeft uh, twee kanten: hè. Gert Gert. En Jan. En, um, ja, hij is aan de ene kant zeer, zeer sympathiek en belangstellend naar de mensen om hem heen. Maar hij kan net zo goed uh, heel bot en horkerig reageren. Daar kunnen niet alle mensen in zijn omgeving tegen. Dat is dan Jan. En, of is dat uh, dat zal Jan zijn ongetwijfeld. Nou, ja, uh, maar hij heeft dat ook wel heel goed in de gaten. Hoor. Hij heeft dat ook wel heel uh, goed verwoord gisteren. Hij heeft uh, de media heel goed aangegrepen om zijn positie duidelijk te maken. Het was min of meer ook een charme offensief. En wat eruit bleek was dat hij het toch al min of meer al verwerkt had. Ook niet helemaal onverwacht kwam van hem. En zich er ook al mee verzoend had. En natuurlijk ook al vooruitkijken naar volgende clubs. Die willen natuurlijk ook niet hebben, die, uh, iemand hebben die al besmet is door vorige clubs. En door zijn houding. Want hij zegt ook heel vaak, ja ik ben nu eenmaal zo. En dat lijkt me ook niet gunstig voor komende clubs. Nee. Die denken, ja, die, die man is onwrikbaar. En je moet natuurlijk wel een beetje kunnen veranderen naar je spelers toe. Nou, dat gaf hij ook al een beetje aan dat hij dat uh, wel een heel klein beetje zou kunnen. Maar ja, hij herhaalde dat zinnetje: ik ben nu eenmaal zo wel erg vaak. Nou ja, het, het enige wat wel erg opvallend is, is: uh, ja, de voetbalwereld is wel dermate geconditioneerd dat. Trainers alleen maar ontslagen worden bij slechte resultaten. Nou ja, Gertjan Verbeek presteert wel goed. Het is ook een technische, goede trainer. Dus uh, dat is wel bijzonder uitzonderlijk. En hij is ook bij de enige club nog in Europa die het daar goed doet uh, namens Nederland. En die het daar tenminste nog wat punten uh, bijeensprokkelt voor Nederland in het Europese klassement. Dus wat dat betreft is het wel uh, opvallend en uh, opmerkelijk in die voetbalwereld. Goed, dan nou zijn we benieuwd waar die uiteindelijk weer terecht komt. Philip Koken, dankjewel. Marokkaanse en Turkse ouders eisen dat hun kinderen ook les in de moedertaal krijgen. Hoort u zo meer over? Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We gaan eerst naar Griekenland. U heeft het gehoord, er is tumult over de extreemrechtse partij, de Gouden Dageraad. Eerder werden al vooraanstaande partijleden opgepakt. En gisteren gaf ook de nummer 2 van de partij zichzelf aan. Ziet u, Christian? Hier ziet u, Leikos en Likis Bosch. Wie is het? Leven de Gouden Raad, geloof de regering niet, het zijn leugenaars, het is een bezettingsmacht. Riep zelfs deze Christos Papa's toen hij naar het kantoor van de aanklager werd gebracht. Wij gaan naar correspondent Corny Kees in Athene. Corny, op welke beschuldiging wordt deze man vastgehouden? Nou, hij wordt net als de andere parlementsleden en partijleden van Gouden Dageraad... beschuldigd van het vormen van een criminele organisatie. En die organisatie heeft zich volgens de aanklachten schuldig gemaakt... aan, moorden, aan moord, aan poging tot moord, geweldpleging tegen migranten, chantage, afpersing. En gaan ze nog maar even door. Dat is een hele lijst. Nou, PAPAS wordt gezien als de tweede man in Gouden Dageraad... die, zoals nu wel duidelijk is, een, een hiërarchische structuur uh, heeft. Zoals een beetje in het leger. Ja, maar papa zegt, het zijn allemaal uh, leugens van leugenaars. Ja. Waarom heeft hij zichzelf dan toch aangegeven? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Maar toen hij het uh, hoofdbureau van politie binnenging... gaf hij wel een, een verklaring voor, voor journalisten die daar stonden. Dat hebben jullie net gehoord. Hij riep onder andere ook nog dat uh, hij niets te verbergen had. Dat Gouden Dagenraad zal zegen vieren. En vervolgens bracht hij ook nog eens uh, de Hitlergroet. Nou, al eerder is uh, Papas verschillende keren in opspraak geweest. Bijvoorbeeld door uh, zeer beledigende taal in het parlement. Op een uh, bijeenkomst heeft hij een vlag van de Gunta, de kolonels, ontvouwt. En hij heeft bijvoorbeeld ook bij een televisiezender... tegen het gebouw geplast, toen die een Turkse serie uitzond. Goed, dus, ja. ja. Um, kan de regering iets tegen Gouden Dageraad doen, Connie? Want ik kan me voorstellen dat ze hier flink mee in hun maag zitten. Uh, ja, dat is heel ingewikkeld. Uh, uh, de specialisten in grondwettelijk uh, recht... die breken daar hun hoofd ook over. Maar uh, ze zijn het er wel over eens... dat de grondwet niet in voorziet... een, een officiële politieke partij... gekozen in het parlement... Uh, te verbieden. En daarom probeert uh, justitie... Uh, ze nu weg te zetten... als een criminele organisatie. Uh, het is wel zo dat de zes parlements die nu worden aangeklaagd uh, hun zetel uh, in het parlement kunnen behouden uh, totdat ze zijn uh, veroordeeld. En wanneer zou dat eventueel kunnen gebeuren? Uh, nou, het is nu zo dat ze uh, dinsdag woensdag. Uh, en, en donderdag uh, voor de onderzoeksrechter moeten komen. Alle verdachten zijn er nu 22 overigens. Er is dus er nog eentje gearresteerd. Uh, en dat is nog steeds een onderdeel van het vooronderzoek wat uh, justitie doet. Het belangrijk is dat de rechter dan samen met uh, de openbare aanklager zal beslissen... of zij in voorlopige hechtenis uh, zullen worden genomen. En nou ja, dat is wel 99% zeker dat ze worden vastgehouden... omdat de aanklachten uh, ja, hele zware misdoelen betreffen. Ja goed, maar een veroordeling dat kan dus nog wel even duren. Connie dat kan case. nog even duren. Ja. Ja. Dankjewel vanuit Athene. Jolande van der Velden had het eerder al over de standaardfiles... bij Rotterdam en Amsterdam. Zijn er nog meer bijgekomen, Nou ja, het aantal files neemt nu wel aardig toe. 113 kilometer staat er nu. Het gaat weer wat beter ook bij Eindhoven. Op die A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Knopend heiden nog 4 kilometer. Op de A12, ondanks dat de rijstrook open is, gaat het langzaam oplossen. De Duitse grens richting Arnhem is dat. Tussen Alfred Beek en Duiven nog zo'n 8 kilometer. Kinderen met Marokkaanse en Turkse ouders... moeten op de basisschool taalles in hun moedertaal krijgen. Dat eisen althans een aantal organisaties... die een zaak tegen de Nederlandse staat hebben aangespannen. De overheid heeft de taalles in 2004 afgeschaft. Volgens de organisaties gaat dat in... tegen het verdrag van de Rechten van de mens. Verslaggever Martijn van der Zanden... woonde maar eens zo'n Turkse taalles bij. Wij willen nu dat we ons de beurt een regel lezen. Dan beginnen we bij Iersje weer, zoals we net hebben gedaan... Yes, je begint met de eerste zin. Het is zaterdagmiddag en een stuk of tien kinderen krijgen hier in Amsterdam Turkse les. Elif, heb je het ook opgeschreven? Maar volgens het HTIB, een van de organisaties die de zaak heeft aangespannen, moet dat voortaan anders. In zaterdag, normaal gesproken, die kinderen thuis zijn of moeten op straat zijn, maar die zitten nu hier de taal te leren. En dat zouden ze eigenlijk gewoon op school moeten doen? Gewoon je op school zijn. En dat willen wij niet. Kijk, hier is ruim wel genoeg, maar soms wordt in de kelder en onder... ...wordt lesgegeven zonder licht en zon. Zonder... Dat, dat, ja, uh, ...dat willen wij niet, eigenlijk. Nee. En even voor de helderheid, jullie zeggen wij willen een extra talis in het, in, het, ...in het Marokkaans, in het Turks, is het, het, gaat niet ten, het is niet zo dat bijvoorbeeld... ...biologie of rekenen nee, nee, nee, straks, nee, nee. straks, straks in, in die taal gegeven nee. moet worden. Puur moedertaal. Dat, en, uh, dat, dat, dat zeggen wij niet alleen voor de Turks, voor de Marokkaans... ...dat willen wij graag voor de migrantenkinderen. Wat is huis in het Turks? Even. goed zo. En nu zul je misschien denken dat Nederlands de moedertaal van deze kinderen is. Maar dat is volgens taalwetenschapster Nadia Everstein niet zo. Ja, dat is een beetje een verwarrende term. Um, je moedertaal is heel simpel gezegd de taal die je het allereerste verwerft. Dus die je hoort van je moeder of van je vader. Uh, taalkundigen zeggen liever eerste taal... Um, en de taal die je daarna tegenkomt op de peuterspeelzaal of op school... dat is dus het Nederlands, dat noemen we dan de tweede taal. Dat is veel simpeler. Je zegt inderdaad ook, het is beter om um, in Turks of Marokkaans uh, op te groeien... dan in gebrekkig Nederlands. Absoluut. Uh, ouders moeten altijd de taal spreken die ze gewoon het beste kunnen spreken. Ik zeg wel eens tegen autochtone Nederlanders... probeer maar eens een dag met je kind Engels te spreken. De meeste mensen denken, dat kan ik wel... Maar dat kun je helemaal niet. Je moet over elk woord nadenken. Daardoor ga je kortere zinnen maken, ga je minder spreken... Dus je kunt je kind uh, gewoon uh, veel minder leren over de wereld. Je kunt veel minder goed communiceren. Dat is echt ja, een groot gebrek als je niet in je eigen moedertaal met je kind kunt praten. Oké, door. Het plan van de Turkse en Marokkaanse organisaties kost wel wat. 70 miljoen euro. Een jaar Is het ook nog een optie om bijvoorbeeld aan te kloppen bij de Turkse regering of de Marokkaanse regering of zij geld willen geven? Ik, ik, ben, ik ben geen burger van de Turkse regering. Ik ben geen ja. burger van Marokkaanse. Ik ben burger van deze land. Ik, heb een lust, ik wil een laatste lust van deze land te dragen, ik wil een verantwoordelijkheid nemen. Dat nemen wij ook. Wij zijn burger van deze land. En daar heb ik wel, als een burger van deze land, ik heb een bepaalde rechten. En die rechten dat wil ik dat met je hersteld worden. Goed zo. Dit Die dus zou moeten terugkomen volgens deze organisaties. De reportage hoorde u van Martijn van der Zanden. Waar gaan uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe? Als ze eigenlijk terug moeten, maar niet kunnen. Jeroen Schutteijzer is vanochtend in Amsterdam. Jeroen, wat ben jij te weten gekomen tot nu toe? Ja, nou ja, Lara, je hoorde het net van uh, Savannah Kolen, de vrijwilligster. Die zegt dat ze misschien wel uh, naar Groningen gaan vandaag. Huh? En daar moeten ze dan weer uh, drie maanden bivakeren en werken aan, uh, uh, aan terugkeer, bijvoorbeeld. Nou, hadden ze het toch, toch al gedaan? Ja, ja, ja, maar ja, het, het gesolde gaat verder, hè? een beetje kat en muisspel, En uh, het is gewoon heel erg moeilijk, deze mensen. Die hebben eigenlijk geen recht meer om hier in Nederland te blijven. Maar ze zeggen, we kunnen gewoon niet terug naar al die landen. Eritrea, uh, Soudaan, Somalië, want daar is het gewoon veel te gevaarlijk. Nou... Uh, hier binnen, in dit gebouw, wonen dus zo'n kleine 200 uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze worden langzaam wakker. Buiten gebeurt er inmiddels het nodige. Ja, dat klopt. Er wordt hier een grof neergezet... zodat we het gebouw leeg kunnen halen en de grof vuil daarin kunnen doen... Ja, het gebouw moet uh, netjes opgeleverd worden vanavond. Ja, dat klopt. Uh, ja, we willen het zo achterlaten als we het ook gevonden hebben. Dus schoon en leeg. Ja, want er liggen nog stapels kleren binnen. Ja, klopt. Ja. En schoenen. Ja. ja de, we gaan alle waardevolle spullen die gaan we dus naar een opslagplek brengen... zodat ze in ieder geval veilig uh, liggen. En dat ze, dat ze niet weg uh, raken. Maar alle grofvuil moeten we weggooien vandaag. Dus uh, grote containers. Er is ook een hoop geschonken hè, door de omwonenden hier. Ja, klopt. Ja, de buurt is echt fantastisch hier. Die hebben echt uh, eten gebracht, spullen gebracht. Uh, ja, kan niet op eigenlijk. Ja, en Savannah Kolen die gaat zometeen met een aantal asielzoekers... naar uh, burgemeester Van der Laan voor een gesprek om half negen. En hopelijk heeft de burgemeester nog een uh, verrassing... die uit de Hoge Hoed... Getoverd wordt. Daarover later meer. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Het invoeren van een enkelband voor gevangenen is duur en gevaarlijk. Dat blijkt uit een advies van de Raad van State dat de Telegraaf in handen heeft. Daarnaast zegt het adviesorgaan van de regering dat geplande bezuinigingen... met de invoering van de enkelband waarschijnlijk niet worden gehaald. In Kenia worden medewerkers van inlichtingendiensten ondervraagd... over wat zij wisten van de aanval op het winkelcentrum Westgate. Dat meldt Sky News. Veel Kenianen zijn boos omdat de overheid geen informatie over de aanval wil delen. Ze worden er bijna geen details vrijgegeven over de eerste uren van de aanval. Keniaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt daarover... we spreken inlichtingen niet in het openbaar. Inmiddels zijn er twaalf mensen gearresteerd, drie zijn ook weer vrijgelaten. Niet eerst de basisschool en daarna naar het voortgezet onderwijs... maar een superschool voor kinderen van 2 tot 18 jaar. In de achterstandswijk Charloos begint in januari zo'n nieuwe school. We gaan zorgen voor een revolutie in het onderwijs. Zo kondigt de initiatiefnemer aan in Trouw. En die leerlingen in Rotterdam hebben geen woensdagmiddagen meer vrij. Want dan krijgen ze extra les om de taalachterstand weg te werken. Verder wordt er in groep 7 al een voorselectie gemaakt. Met VMBO, HAVO en vwo leerling. Volgens de Volkskrant is de reiziger beter af zonder de Viera. Door te kiezen voor een oude variant worden meer reizigers bediend als de krant in een analyse op de voorpagina. Daarnaast valt er voor de internationale reiziger weer wat te kiezen... doordat er geen goedkopere, langzamere trein rijdt... en een duurdere, snellere trein de Thalys. Opvallend is dat Metro juist kopt. Reizigers balen van alternatief voor Vira. Volgens de krant zijn Forenzen diep teleurgesteld... in de alternatieve treinverbinding. De reistijd wordt namelijk langer... en de snellere verbinding is juist heel duur. Nederland heeft sinds 2008 meer dan tien keer zoveel garanties afgegeven... aan instellingen zoals de ECB en het IMF. In 2008 gaf de Nederlandse staat nog 18 miljard euro aan garantie af. Eind vorig jaar was dat opgelopen tot 201 miljard. Dat meldt het FD op basis van een rapport van de Algemene Rekenkamer... dat later vandaag wordt gepresenteerd. Ja, het gaat dan om garanties voor leningen aan landen... als Ierland, Griekenland, Portugal en Spanje. Er zijn opnieuw aanwijzingen dat het de koningsmantel, die Willem-Alexander aanhad bij de inhuldiging, niet het origineel is. Dat is 1815. Volkskrant heeft rekeningen geplaatst in de krant waarop de kosten in rekening worden gebracht voor het maken van een nieuwe mantel. Hmm, zo is er een rekening van het naaien van de mantel, en een rekening voor het overzetten van de leeuwtjes op de mantel. Op de rekeningen is te lezen dat er in ieder geval bijna 1270 Zwitserse franken zijn betaald voor 20,15 meter zijde fluweel. Een bijzondere manier van studiepunten binnenhalen voor studenten van de medische faculteit van de Universiteit van Californië. Als zij informatie namelijk over ziekten op Wikipedia verbeteren, kunnen ze dat gebruiken voor hun opleiding. In de New York Times zegt een universitair docent dat dit een win-win situatie oplevert. Want studenten leren zo om in begrijpelijke taal over medische zaken te communiceren. En vorige week kwam de SGP met een oproep om een waarschuwing te plaatsen... bij reclames van Second Love. U hoorde daar natuurlijk over in onze uitzending. Het was niet zo bedoeld, maar deze oproep heeft volgens Second Love... geleid tot meer aanmeldingen bij de website. Ik wil ze graag bedanken, zegt de eigenaar van de website in de Telegraaf. De internetondernemer heeft als knipoog dan ook een billboard bedacht... van 12 bij 9 meter, waarop staat Second Loves gratis publieksmachine, publiciteitsmachine, de SGP. Tja... Zo kan het ook. Na acht uur dan hoort u meer over het inleveren van salaris. Het wordt steeds meer toegepast of door bedrijven, door ondernemers... om het hoofd boven water te houden. Maar eens horen wat de grootste vakbond ervan denkt. FNV, we bellen met de voorzitter, Ton Heert. Blijft u luisteren. Europees voetbal op Radio 1.